denken jullie altijd dat we een discussie over krijgen dat gebeurt nog niet als die es case Kees met de Kees, u denkt met de verhaal uh, over mondiaal anders globalisering. dat heel erg bedrijf yeah. te zetten past ik, bij ik wil eigenlijk alleen um, het perspectief even verlegd naar degene over wie we allemaal praten zijn en uh, hoe dat daar aankomt, hoe dat daar ervaren wordt. Dat is ook tegelijkertijd wel handig voor mij, want dat is de enige ervaring die ik heb. Ik heb geen jarenlang onderzoek gedaan over een econoom of wat dan ook wat ik wel uh, al, dus ik zat net te bedenken, de eerste keer dat ik rond deze thematiek uh, in een Wolkstraal zat stond. was in 1988 in Berlijn, toen de Wereldbank en de IMF daar vergaderden. Mm -hmm. uh, toen waren we met 50.000 mensen en dan hebben we geprobeerd om uh, die kantoren uh, daar te bestormen, die vergadering. Dat uh, werd toen uh, de Duitse politie uh, efficiënt verhinderd. Voor de val van de muur. Ja, voor de val van de muur. Ja. Er waren ook in oost berlijn waar de hadden de IMF alles, de, maar dat geeft wel aan dat bewegingen uh, daar al heel lang mee bezig zijn. Er wordt wel gedaan alsof dat uh, pas sinds uh, Seattle of zo uh, is. Toen, toen kreeg er een extra boost, natuurlijk, omdat het globalisering toen enorm op gang kwam. En toen duidelijk werd dat er uh, inderdaad uh, het, het kapitaal internationaal uh, steeds meer macht had te krijgen, was, terwijl er geen. Uh, uh, rechten tegenover stonden voor mensen, milieu, vrouwen, kinderen wat dan ook. Dus uh, uh, wat, wat we toen meemaakten was dat uh, heel veel bewegingen uit het zuiden uh, zich naar het noorden gingen richten met eisen over uh, ja, wat er zou moeten gebeuren. En ik dacht, van als we daar nu weer mee beginnen, om te bedenken van hoe zou de global governance er in elkaar gezet moeten worden, is het eigenlijk uh, voorwaarde om dat voortdurend uh, uh, af te uh, checken op hoe wordt het ervaren, wat zijn de eisen daadwerkelijk en uh, een goed voorbeeld was de, de, de Jubilee-beweging. Uh, toen de millennium-omslag uh, uh, was van uh, 1999 naar 2000, toen hadden kerkenorganisaties, vooral ontwikkelingsorganisaties, bedacht: Nou, kunnen we wat aan die schulden gaan doen. Uh, en dat had ook een element. Jubilee. Uh, daar komt het vandaan, schrapje dat allemaal, dat schijnt in de Bijbel, uh, dat was in die tijd beter geregeld dan nu. <laughs> uh, ja. Ja. En uh, toen zag je dat de uh, organisatie in het zuiden zich af, uh, afzonderlijk organiseerde en later ook half afsplitste met, met andere eisen en andere invulling dan de NGO's uit het noorden. En dat was om goede redenen. Dat was... Uh, want zij waren helemaal niet zo voor, voor het zomaar schrappen van de schulden. Ze zei dat moet ook onderdeel van het democratisch proces zijn. Anders, zitten we, anders beloon je eigenlijk uh, de, de, de verkeerde en, en verander je niks aan de structurele oorzaken. Uh, dat soort dingen. En ik denk dat, dat voor alles wat we nu verzinnen, is het heel belangrijk om het voortdurend. Ik, ik zou het wel voorstellen, ik had er een uh, term voor verzonnen. Uh, om een soort global governance effecten rapportage aan elk voorstel Dus Als je hier een milieueffectrapportage hebt, je moet gewoon gaan kijken, want er zijn zoveel voorbeelden van dingen die gewoon uh, een averechts effect hebben of die disempowerend werken. En ik denk dat er twee dingen zijn die je kan onderscheiden. De ene is uh, wat we bedacht wordt, is het, is het effectief te implementeren? En zo ja, hoe gebeurt het? Als het niet zo is, leidt het bijna automatisch tot greenwashing. En de andere is, wat voor effect heeft het op lokale organisaties? En wat je heel vaak ziet, is dat als het internationaal geregeld is, en dan komt er een of andere agentschap overheen, en dat leidt vaak dat de bewegingen die dat oorspronkelijk op de agenda gezet hebben, buitenspel uh, gezet dreigen, voor de juiste proces. Terwijl uh, uh, alleen in die combinatie is het mogelijk dat het iets effectiefs oplevert. Je, je hebt nog nooit wat gehad aan een hele mooie, verlinkende, uh, wetgeving. Onze roots van Lou en mij ligt een beetje van roots nog eerder. Uh, maar wij hebben veel samengedaan aan El Salvador. Dat was in de jaren 80, dat was een afschuwelijke dictatuur en, en een verleidingsstrijd. El Salvador had een van de best arbeidswetgevingen op de wereld. Dat, dat, dat, echt, dat was beter dan in Nederland, officieel. wel Op bescherming. Maar in, in werkelijkheid, als je daar een vakbond uh, als je daar lid van werd en, en je kwam er openlijk voor uit, werd je doodgeschoten. Dus dat, dat is uh, uh, het verschil en daar moet je oog voor hebben. En, um, ik ben een beetje gaan zoeken naar literatuur uit de globaliseringsbeweging. Dus tussen 2000 en, en... Hij is langzaam weer, weer minder uh, sterk geworden. wat onder andere te maken heeft met um, de 9-11 en de uh, war against terror en dat soort dingen. Maar er was een, een enorme sterke discussie toen over wat er zou moeten gebeuren. En, en twee mensen. Ik, uh, heb ik teksten van hiervoor uh, naar boven gehad. Walden de Beljo van uh, Focus on the Global South. en Christine Dawkins. Ik, ik, heb, ik heb hun. Uh, de verwijzing naar hun literatuur in een stuk. wat, wat op de website staat. Uh, opgenomen. En uh, wat, beide, wat je ziet in de benadering van beide is dat zij ten eerste nadruk leggen op het stoppen van allerlei kwalijke ontwikkelingen. Ja. Denk ik denk ook dat dat voor ons de ja, belangrijkste taak is om dat uit. te zeggen. En, en, en, en met name de kwalijke invloed van de multinationals, uh, hoe, hoe die markten overnemen, uh, die, uh, daar moet wat aan gedaan worden. Dat is ook, uh, hè, of je het over kleine boeren hebt, um, Da, of, of uh, mensen die meer met milieu bezig zijn, of op grotere schaal denken over ontwikkelingen. De, wat zij noemen corporate power, dat is ook een van die begrippen waar aan het eind van de dag misschien een goede Nederlands vertaling voor bedacht kan, kan, kan worden. Dat is cruciaal, dat, dat is uh, de factor die ervoor zorgt dat uh, dat de verkeerde kant op gaat. Mm -hmm. en, uh, dus dat, dat is in, in, in al hun aanbeveling eigenlijk de voornaamste uh, Focus aan de ene kant aan de andere kant zijn er natuurlijk ontwikkelingen die juist wel wil. En um, die zijn veel minder uh, nauwkeurig omschreven, Wolden uh, wel zegt ook, het zit nog in een primitief stadium, eigenlijk uh, ideeën over wat daar voor in plaats uh, zou moeten komen. Maar bij hem zeker, en uh, bij Christin Oaks, uh, die is van de IATP, zijn ze voornamelijk gericht op het juist beschermen van diversiteit en van lokale ontwikkeling. En ik heb toen vervolgens zelf gedacht van ja, hoe zou je daar een soort, een aantal um, uh, buzzwords uit kunnen halen die je eigenlijk moet gaan, moet gaan uh, gebruiken bij onze plannenmakerij tot nu toe. kwam ik op een aantal dingen uh, zoals subsidiariteit, dat dat heel belangrijk is. Omdat je ook in, ook in die lijst van Hans Kopskoor zie je enorme wereldwijde uh, nieuwe instituties die opgericht worden. Aan de ene kant natuurlijk uh, is de invulling, uh, of afhankelijk van de invulling, maar dat is, dat is nodig en, en hartstikke goed. Aan de andere kant zorg je voor een enorme macht die daar uh, aan het werk gaat. En nogmaals, er zijn heel veel voorbeelden van dat dat uiteindelijk verkeerd uh, uitwerkt. Mm -hmm. Ook op het gebied van de uh, klimaatmaatregelen zie je dat nu gebeuren. Hè. Er, zijn, er wordt natuurlijk wel weinig afgesproken, maar wat er afgesproken wordt, het uh, redpakket uh, binnen de Verenigde bijvoorbeeld, dat worden namelijk de Chapas, de Boeren. Van hun, uh, van hun land gezet uh, ter ere van, de, de, de, van klimaatprojecten. Want dat bos waar ze altijd in geleefd hebben, dat moet uh, omgevormd worden in een of andere nat natuur- en CO2-opvangprojecten. Uh, dus dat zijn goede voorbeelden, die klinken heel goed. En uiteindelijk, in de praktische implementatie, zie je dat de lokale uh, bevolking er uh, uh, het slachtoffer van kan worden. De subsidiariteit en monitoring is ook iets wat heel erg. Uh, de, de Schone kleercampagne is zo'n zo uh, groepering die daar veel ervaring mee heeft. Die zijn begonnen met heel praktisch in de textielindustrie. Uh, in die keten waar uiteindelijk de, de, de spotgoedkope truitjes uh, van bij H&M uh, en Maurits uh, terechtkomen. Die dingen worden ergens gemaakt. Uh, de arbeidsomstandigheden zijn verschrikkelijk. Je kan proberen om daar invloed op te hebben. Uh, ze hebben daar 15 jaar ervaring mee nu, en bij hun kun je heel goed zien, hun advies is, uh, legt enorm namelijk op twee dingen, dat is de vorming van lokale coalities, van, van arbeiders, en met vakbonden en, en, en uh, als je die niet hebt, dan kun je nog, nog zulke leuke regels hebben, maar er komt niks van terecht, die worden door die bedrijven alle kanten op, uh, opgespeeld. En ten tweede, veel. Uh, uh, nadruk op uh, monitoring, dus op, op, op het goed kunnen onderzoeken van of die arbeidsomstandigheden ook nageleefd worden door die bedrijven. Die doen er alles aan om zich te verschuilen achter dat die ketens, dat ze daar geen, geen, geen zicht op kunnen hebben, of, uh, weet ik, of dat de lokale bevolking graag uitgebouwd wil worden. Dat hoor je ook uh, door, door, door veel bedrijven zeggen dat ze met, met liefde, dat ze hun kinderen veel liever die sweatshops insturen dan naar school laten gaan. Dus dat je eigenlijk tegen hun belang uh, bezig bent als je, als je probeert dat wat aan te doen. En wat ze dus juist niet doen is, is aandacht vestigen wat veel van die consumentenorganisaties in moorden noorden doen op uh, keurmerken en labels. Hun ervaring daarmee is dat dat, dat, dat, ja, dat, dat, dat, dat dat leidt tot een wild voor je. Die bedrijven die, die kunnen dat uh, helemaal kapot lobbyen en uh, dat uh, ook de, de Criteria die nodig zijn om zo'n label te krijgen, die worden voortdurend uitgerold. En eigenlijk is, um, ik, ik heb ook nog een aantal voorbeelden gegeven van hele goede campagnes in het zuiden vooral, want dat was, uh, jammer dat Hans niet meer is, want hij zei van ja we, ik zie niks, daar er gebeurt juist ontzettend veel. Um, de kunst is om ten dienste laten we zeggen, van die zuidelijke organisaties uh, je campagnes te voeren en je eisen op te stellen. In plaats van wat de meeste NGO's in het noorden doen, daar heb ik vaak over gehad, is gewoon hier bedenken wat goed voor hun is. En dan hoop komt er weer een van de SET Millennium Development Goals aanzetten, waar daar nog nooit iemand van gehoord heeft, bij ik te spreken. Um, en het hoeft helemaal niet. En het leuke binnen die globaliseringsnetwerk was dat er eigenlijk meer of meer organisch ontstond. Dus je had die grote toppen, die moesten gestopt worden of gestormd of wat dan ook. Uh, daaromheen ontstonden tegentoppen, daar kwamen al die bewegingen die bij elkaar. Daar had je, dat was een enorm chaotisch proces, maar daar had je een duidelijke uh, zeg maar organische bijeenkomen van, uh, van al die uh, groepen. En um, ja, dat, dat, dat, dat zakt weer weg, eh, maar de waarde daarvan is, is, is enorm groot. En uh, je ziet dat dat soort processen die zijn heel kwetsbaar voor weer die, die, dat bedrijfsleven dat uh, zet zijn volle gewicht daarop om te zorgen dat een gedeelte van de van de dat een groot gedeelte van de eisen afgerond worden in richtingen die voor hun te, te, te handelbaar zijn. Uh, en ik moet zeggen dat ook veel van de gematigde noordelijke krachten, de, de sociaaldemocraten enzovoort, dat, dat die ook dat spel heel erg hard hebben meegespeeld, altijd. Dus um, die, die Millennium Development Goals zijn in feite zijn daar ook de, de uitkomst van. Als je keek nou, naar ons, de oorspronkelijke, ja, eisen, ik je bijna niet noemen, maar doeleinden van die beweging toen die in 1999 en in 2000 ontstond, toen, die waren veel radicaler en die, die pleiten echt voor afschaffing van de WTO uh, en, en, en dat soort instellingen. Dan, wat er dan uiteindelijk zo uit, uit, uit voortkomt. In die tijd was het de Evelien Hefkens, die was minister van Nou, die, was, die stond diep tegenover ons in, in discussies in, uh, uh, waar we toen voor uitgenodigd werden, omdat we op straat zo sterk waren. Er was zij aan het beweren dat we echt niet wisten waar we het over hadden en hoe uh, stomzinnig we dan niet bezig waren. Nou, dan komt dan uiteindelijk komt dan zo'n handelbaar set van Millennium Development Goals uit, waar die in feite voor gedeelte het euh, neoliberale verhaal die, die plek, De plaats die um, uh, ingeruimd wordt voor die public-private partnerships, is, is in feite gewoon zeggen dat je privatisering een oplossing vindt voor, uh, voor veel van de problemen. Dus uh, de moraal van mijn verhaal is vooral uh, hoe stop je inderdaad greenwashing. En dat vindt overal plaats als je nu denkt in, in termen van we gaan het binnen de VN proberen op te lossen, dan zie je onmiddellijk dat de lobby van het bedrijfsleven daar met zijn volle gewicht in uh, komt zeilen. Um, en um, Ik denk dat het een van de grote missende, missing links is in onze strategie in, in het noorden, van hoe je dat tegengaat. Um, en je ziet in feite zie je juist het tegenovergestelde gebeuren. Je ziet steeds meer ontwikkelingsorganisaties en milieuorganisaties met het bedrijfsleven samen in zee gaan. Uh, in Nederland is het misschien nog even. van de maar je ziet dat overal. Terwijl als Verenigde Staten is het veel duidelijker dat uh, corporate power iets is wat, wat voornamelijk problemen veroorzaakt en niet, uh, niet oplossingen uh, bereikt. Um, nou, ik, ik kan ook ik voorbeelden noemen van grote organisaties die, hè, want ik, ik kan, kan van alles lopen te hier. Het leuke van zo'n informeel netwerk als, als, als die globaliseringsbeweging is dat je altijd wel iemand vindt die het met jou eens is. <laughs> uh, maar het zijn hele grote organisaties die je op zo'n pad za zal vinden. Bijvoorbeeld de beweging van landloze boeren in Brazilië, de Sinterra. Of inheemse uh, organisaties uh, in organisatie Bolivia die, die uh, Morales aan de, aan de macht hebben geholpen. Het zijn hun demonstraties geweest, met hun eigen leven hebben ze voor betaald in die campagne tegen privatisering van water en, uh, en fossiele brandstoffen. die de die neoliberale regeringen onmogelijk hebben gemaakt. nieuw verkiezingen afgedwongen. dan komt zo iemand even Evo Morales aan de macht. Die kan dat ook alleen maar omdat hij een verleden heeft. Hè, zijn street credibility, om het zo te zeggen. die is enorm hoog in Bolivia. Daar is ondertussen uh, flink wat van afgegaan. Uh, omdat hij nou twee termijnen president is. Maar in ieder geval daaruit is een soort. Model gekomen wat wij diagonalisme zijn gaan noemen. En want omdat in de globaliseringsbeweging was er een sterke nadruk voor dingen horizontaal organiseren in plaats van het verticale van de, van de zittende macht en, uh, en ook wel van partijen en, uh, en vroegere linkse bewegingen. Uh, dat, dat horizontale, decentrale, netwerkachtige manier van dingen organiseren is heel belangrijk. Toen ontdekten we dat we daar ja, daar kan je heel veel dingen mee stoppen. Maar het is moeilijk om daarmee echt alternatieven in werking te zetten. Dat is wat de, de, de Britse filosoof John Gray, die kritiseerde ons. Die zei van jullie hebben stopping power. Dat, dat is ongeveer wat je hebt. En, uh, dus je kan heel veel dingen tegenhouden. Dat, dat is ons ook gelukt uh, in, in, in de afgelopen tien jaar. Maar om echt ja, nieuwe dingen te pushen, te laten ontstaan, heb je natuurlijk toch voor een deel de regeringsmacht nodig. En daar was altijd het dilemma van ja, maar als die regeringsmacht er is, dan pakt hij jou eerst en dan gaat hij het, het bedrijfsleven in de water weg. Hè. Dus hoe voorkom je dat gebeurt? voorbeeld voorbeelden in Bolivia en Venezuela ook gedeeltelijk, en er zijn andere voorbeelden, ook soms meer lokaal, hè, zoals in Brazilië in Porto Alegre, waar sociale bewegingen, met de zittende macht een soort deal sluiten, van jij voert onze agenda uit en zo gauw je dat niet meer doet, dan trekken wij ook onze steun aan jou uh, terug. Dat hebben de inheemse beweging en de boerenbeweging in Bolivia letterlijk gezegd toen Bolivia aantrad toen uh, Morales aantrad. Ze zei wij hebben tot twee of drie keer toe het land helemaal plat gelegd en dat gaan we ook doen bij jou als jij uh, maatregelen neemt die tegen ons uh, gericht zijn. Nou, wat, wat je nu in Bolivia ziet, is dat de praktijk van het aan de macht zijn al heel erg ingewikkeld is. Dus er is repressie ingezet door Morales tegen uh, inheemse bewegingen, boerenbewegingen, omdat ze zich verzetten tegen de aanleg van een snelweg. Uh, die overigens door Brazilië, heeft, onder druk van Brazilië, die ook een, een pseudo- of een half-linkse regering heeft, uh, daar aangelegd wordt. Uh, Brazilië wordt veel geruimd. Ger, ger, ger, ger, om, omdat ze voor het eerst een, een uh, beleid hebben voor de allerarmste uh, en met mensen die echt honger hebben. Uh, in zero heet dat, uh, verarmoede nul of honger uh, naar nul. En die centera beweging bijvoorbeeld, die is daar heel kritisch over. die zegt van oké, okay, op zich daar natuurlijk niks op tegen, maar tegelijkertijd... Voeren zij een beleid door van de vorige regeringen wat betreft de landbouwpolitiek. Die is volledig nog gericht op uh, agro-business, op grootschalige exportlandbouw en, en die, die soja-export. In feite zie je dat Lula of nu uh, zijn, zijn opvolstert. Het geld wat ze nodig hebben om, om de armoede te bestrijden, of de honger te bestrijden, gedeeld uh, ja, binnenkrijgen, juist door beleid wat die honger en armoede produceert. Uh, maar goed, dat was maar een voorbeeld van een beweging die, die, die uh, binnen Via Campesina, dat is een internationaal overleg van boerengroepen, uh, kan je hele duidelijke campagnes terugvinden die gericht zijn op voedselzekerheid, uh, die ook gedeeltelijk uh, uh, aangeven welke internationale regelgeving daarvoor nodig zou zijn. Souveräniteit. Uh, ja. Um, en, en hoe een NGO daar vanuit Nederland, vanuit het Westen steun aan zou kunnen verlenen, er zijn ook genoeg voorbeelden van hoe dat goed kan. En een van mijn favorieten is War on Want in, uh, in Groot-Brittannië. Dus als je daar gaat kijken van hoe, hoe, zij, uh, hoe zij steun leveren aan, aan uh, emancipatie en het uh, grassroots organiseren van bewegingen, dan uh, uh, is dat een goed voorbeeld volgens mij. En verder weet ik het ook niet. I'm <laughs> sorry.